Christian Bonnebakker met het NOS-journaal. De verkiezingen in de Duitse deelstad Zaarland zijn gewonnen door de CDU van bondskanselier Merkel. Die kreeg volgens exitpolls 41% van de stemmen. De SPD bleef steken op 29,5%. Dat is een teleurstelling voor de Sociaaldemocraten. Met hun nieuwe leider Martin Schulz heeft de SPD volgens peilingen een serieuze uitdager voor Merkel. In Saarland werd die linker derde met 13 gevolgd door de rechtspopulistische AFD met 6 De groenen lijken in Saarland de kiesdrempel van 5 niet te halen. Verkenner Edith Schippers gaat vrijwel zeker door als informateur. Bronnen bevestigen een bericht daarover van de Telegraaf. De Tweede Kamer zou ervoor kiezen om geen tweede informateur aan te wijzen, zoals in 2012... Schippers voerde verkennende gesprekken met VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Donderdag trok ze de conclusie dat die vier partijen echt kunnen gaan onderhandelen. Bijna alle gemeenten willen bij verkiezingen weer stemmen met een computer. Uit een enquête van de NOS blijkt dat ruim 90% af wil van de papieren stembiljetten en het rode potlood. Sommige gemeenten denken zelfs dat online stemmen moet kunnen. Minister Plasterk zegt in een reactie dat elektronisch stemmen niet 100% veilig is... wel wil hij kleinere stembiljetten die mogelijk door computers kunnen worden geteld. De aanval in de Iraakse stad Mosul, waarbij vorige week veel burgerdoden vielen... was mogelijk niet het werk van de coalitie onder leiding van de VS. Het Iraakse leger zegt dat terreurgroep IS het gebouw heeft opgeblazen. In een verklaring staat dat niets erop wijst dat het gebouw is gebombardeerd. Wel zaten aan alle muren booby traps die door IS zouden zijn aangebracht. Volgens het leger zijn er 61 lichamen uit het puin gehaald. Ooggetuigen spraken donderdag van 100 tot meer dan 200 doden. De coalitie startte een onderzoek omdat zij in de buurt een luchtaanval had uitgevoerd. Het weer, vrijwel overal is het nog zonnig. Vannacht kan in het noorden nevel of mist ontstaan, Minima tussen 1 en 5 graden. Morgen is het in het noorden eerst grijs, verder is er volop zon en het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er zijn op dit moment geen.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 We gaan weer een gevarieerd uh, programma voor u maken uh, vanavond. En u gaat weer uh, klassieke muziek horen van heel verschillende pluimage. En het leuke ervan is dat de repertoirelijst voor vanavond, de speellijst, is samengesteld niet door mij, maar door Angela, mijn lieve vrouw. En uh, zij heeft een uh, heel aparte smaak, een mooie smaak van hele prachtige klassieke muziek. We beginnen met Georg Friedrich Hendel, de Duitse componist, de tijdgenoot van Johann Sebastian Bach. Ze overleden in hetzelfde jaar, 1750. En van hem gaan we een deel horen uit de Water Music Suite nummer 1. En dat wordt uitgevoerd door uh, de Royal Danish Symphony Orchestra, oftewel het Koninklijk Deens uh, Symphony Orkest, onder leiding van Georg Richter. Ja, en vooral de duidelijkheid voor de mensen die mee wilden zingen, het stuk stond in F majeur. We gaan verder met uh, frans Joseph Haydn, een Weense componist, muzikant, die ook veel uh, te vinden was aan de adellijke hoven in die tijd. We gaan van hem uh, luisteren naar het Concert voor Cello en Orkest in C majeur. En het wordt uitgevoerd door Petra Mullians, en die speelt cello. En zij wordt begeleid door het Freiburger Barok Orkest onder leiding van jean guyet Keras. <tied> Oh, ze hadden er zin in. Ik vond het erg snel. <coughs> Wat een noten in een paar seconden, zeg. Niet te geloven. Uh, maar goed, we gaan verder met een uh, stringkwartet. Oftewel een strijkkwartet. Want het uh, zal niet om zo'n string gaan die je aantrekt. Nee, een strijkkwartet. In G mineur en opus 10 van uh, Claude Debussy. Uh, wordt uitgevoerd door een Australisch String Quartet, oftewel een Australisch Strijkquartet. ...de heer Anton Brukner, ook een van de grote componisten uit het verleden. De symfonie nummer 3 in D mineur. Van hem gaan we een deel uitdraaien en wel het derde deel. En dat is van een naam voorzien en dat is scherzo. Het wordt uitgevoerd door het Radio Symfonieorkest Orkest Zuid-West... ...onder leiding van Michael Gielen. Of Gielen, je mag het ook soms in Nederlands doen... Bruckner dus, en zijn derde symfonie. Richard Wagner, dat is uh, de volgende componist. Een man die uh, bekend staat om zijn toch wel hele pompeuze muziek. En vooral ook ellenlange stukken zoals De Ring der nibelungen en zo. Dat uh, stuk wat, geloof, wat urenlang duurt. Twaalf uh, uur, zegt Angela hier naast me. En het is ook in verschillende. Uh, delen. En het werd ook op verschillende dagen uitgevoerd natuurlijk. Maar dat gaan we niet doen. Want dan zouden we drie uitzendingen moeten... Nee, zes uitzendingen moeten vullen. Als we dat helemaal zouden willen uitzenden. Maar goed, als er liefhebbers voor zijn... doen we dat natuurlijk met plezier. Nu niet. Uh, we gaan nu de symfonie van... Uh, Wagner draaien, de symfonie in C majeur uh, en het werknummer is WWV29. We draaien er deel 4 uit, het Allegro Morto Vivace en dat betekent zoveel als levendig, uiterst snel. Ja, dus dan weet je ongeveer wat het betekent, want sommigen denken dat Allegro snel is, maar dat is niet zo, dat is levendig. Vandaar dat hier staat Allegro Molto Vivace. Het wordt uitgevoerd door het uh, MDR Symfonieorkest Orkest onder leiding van Jun Marquis. Nee, Marcol, moet ik zeggen. Marcol heet die man. Wagner. Albinoni. Tommaso Albinoni. Zo heet de man van helemaal. Eh, concert voor Hobo in D mineur. En dat is Opus 8 nummer 2. En we gaan daaruit eh, draaien. Het Allegro non presto. En dat betekent weer zoveel als wel levendig. Maar weer niet snel. Want presto is zoals u weet in het Italiaans ook snel. Dus Allegro non presto betekent zoveel als niet te snel, maar wel levendig. Anthony Camden speelt Hobo. En het, uh, uh, het orkest is het uh, Londen Virtuosi, onder leiding van John, uh, John Georgiadis. Dat zal ongetwijfeld een Griek zijn. Georgiadis, moet je dan zeggen. Want het is een Griek. Oké, okay. Albinoni. Albinoni dus een tijdgenoot van uh, Vivaldi. Hij overleed tien jaar later dan die andere man. Dat was 1741. En Albinoni overleed in 1751. En ze kwamen allebei uit Venetië. En uh, waren dus Italianen. Ja, dat kan dus niet anders. We gaan naar een uh, Duitser. En wel een meneer die uh, vooral in Leipzig heel lang gezeten heeft. En in Weimar. En uh, we gaan dus naar de heer Johan Sebastiaan Bach, een uh, hoofdleverancier van dit programma, mag je bijna zeggen. Van hem, de sonate in 1 in G mineur. Sonate nummer 1 in G mineur. De BWV 1001, Fuga Allegro. En het is geen gewone sonate, het is een vioolsonate. Dat moet ik er wel even bij zeggen. En Michelle Ros, Ross speelt viool. Geloof me, dit is buitengewoon virtuoos, wat deze dame hier uh, liet horen. Michelle Ros heet ze. En het zijn uh, sonates uh, voor solo viool. Dus, uh, en als je dan gaat dat een fuga bijvoorbeeld meestal een aantal door elkaar heen lopende stemmen zijn. Dat uh, is eigenlijk een beetje een soort kanon, zou je kunnen zeggen. Dan... Uh, kan je wel nagaan hoe virtuoos dit is. Dit is geen kleine dame op de viool. Johan Sebastian Bach dus. En zijn vioolsenate nummer 1. En daaruit het deel. Het Fuga Allegro. We gaan naar Mozart. Jo Wolfgang Amadeus Mozart. Um, en van hem een fluit en harpconcert. In C majeur. En de, het werknummer is K. Uh, 299. Hieruit draaien wij het andantino. De harp is uh, Nicanor uh, Zabaleta en de fluit is Ernst Mertzendorfer. Het orkest is het Berliner Philharmoniker onder leiding van Karl-Heinz Zuller.